Een psychiatrisch patiënt van GGZ Dimens in Deventer is overleden... nadat hij wekenlang zwaar en met hersenletsel in een isoleercel had gelegen. Dat staat in een intern rapport dat in bezit is van het EOTV-programma De Vijfde Dag. De man van 37 was suicidaal en verwondde zichzelf. Hij werd tijdens zijn verblijf in de isoleercel meerdere keren naar het ziekenhuis gebracht... maar artsen weigerden hem op te nemen. Uiteindelijk werd de patiënt toch opgenomen op de intensive care. Een dag later overleed hij. De zaak speelde in 2009. De familie van de man kreeg 22.500 euro zwijggeld. De politie van Texas is een onderzoek begonnen naar een video... waarop een rechter te zien is die zijn dochter met een leren riem afranselt. De video is inmiddels al meer dan 600.000 keer aangeklikt. De rechter vindt dat hij niks verkeerds heeft gedaan. De man heeft voor zijn werk geregeld geoordeeld... in zaken over kindermishandeling. Dan het weer nog overwegend bewolkt. In het westen kans op regen. Met gemiddeld 16 graden is het zacht. Morgen bewolkt en af en toe regen. Smiddags opklaringen van het zuiden uit. De temperatuur ligt dan iets lager dan vandaag. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu langzaam af. En de meeste files staan nu bij in de regio's Amsterdam en Utrecht. Nog erg druk richting Amsterdam. Op de A1 tussen knopend en Bunschoten, 8 kilometer. En verderop nog eens een keer 10 kilometer tussen Bussum en knopend Diemen. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven staat bij Gratum nog 7 kilometer. Een matrixbord is daar aangereden en flink beschadigd. En daardoor is bij Gratum de linkerijst ook afgesloten. Ook nog erg druk op de A9 naar Amstelveen. 10 kilometer tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp. Geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Utrecht. Nog 10 kilometer tussen Veenendaal, West en Maarsbergen. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar is een ongeluk gebeurd bij Breda Noord. Er staat nog 8 kilometer. De rechterrijsthoek is daar dicht. Je kunt beter omrijden via de westkant van Breda. Over de A59 en de A16. En nog vrij druk richting Utrecht op de A28. Daar staat tussen Nijkerk en Leusden nog 10 kilometer.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 En Lara Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Onzekerheid over de positie van de Griekse premier Papandreou. Zijn oproep tot een referendum bezorgde voor onrust op de financiële markten... in Europa en nu ook in eigen land. En ondertussen roeren verschillende topbestuurders zich... onder andere in het Radio 1-journaal over de gevolgen van de crisis... en het allerminst daadkrachtige optreden in Europa. Je hoort straks een van de topbestuurders van Delta Lloyd. Eerst maar eens naar Athene. Want steeds meer Griekse politici spreken zich deze ochtend uit tegen het referendum dat premier Papandreou graag wil. Correspondent Connie Kees in Athene. Connie, betekent dat dan ook dat ze tegen Papandreou zijn? Ja, want het ziet er nu naar uit dat de positie van pre premier Papandreou hier in het geding is... nu hij volhoudt dat er een referendum moet worden gehouden. De discussie over zijn leiderschap is nu in volle hevigheid losgebarsten. Nou, allereerst was het vanochtend de minister van Financiën, Venizelos die zich tegen het referendum uitsprak en daarmee tegelijk zijn twijfels... over de beslissing van de premier. En inmiddels scharen zich meer socialistische ministers en parlementsleden achter, uh, achter hem... En is er opgeroepen tot een spoedzitting van de parlementaire fractie. Dus een spoedzitting die nog komt voor die vertrouwensstemming van morgen? Cornie? Ja, dat moet nog blijken. Uh, we horen nu een heleboel uh, verklaring van allerlei ministers en parlementsleden. Maar het lijkt er wel op dat dat gaat gebeuren. Uh, en ja, daar zou dan Papandreou uh, ja, opnieuw... Uh, zal worden gevraagd of hij dat referendum nou echt wil, wil houden. Uh, er is inmiddels ook gevraagd en van Venizelos... en door andere ministers om een, nationale, een regering van nationale eenheid. Maar... Uh, ja, het, het kan ook zijn dat dit tot vervroegde verkiezingen gaat leiden. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Ja, Connie, als je neuzen telt, want de meerderheid was al krap in het parlement en die ministers zitten ook nog in het parlement, is, is ja. die meerderheid dan al weg? Uh, nou, hij heeft nu nog steeds 152 zetels van de 300. Dus dat is een kle hele kleine uh, klein. meerderheid. Uh, maar er, er zijn ook geluiden van uh, parlementsleden... die ook hun ontslag uh, willen aanbieden. Maar het kan zijn dat die wachten... tot er een, uh, nu een spoedberaad van de fractie komt. Oké. Okay. Nou, uh, Corny, jij houdt het allemaal voor ons in de gaten. Daar in ja. Athene, laten we ook even naar Kan gaan. Daar zit onze correspondent Ron Linker. Ron, um, hoe, wordt dit, hoe komt dit nieuws? Kan bij jou. Kan je, dat al, kan je dat al een beetje peilen? Het is nog een beetje te vroeg voor formele reacties op dit moment, Lara. Maar misschien zouden Sarkozy en Merkel stiekem toch wel een beetje tevreden zijn. Hè, dat dat referendum nu dan misschien toch niet doorgaat. Sterker nog. Dat drukmiddel van die 8 miljard steun die uh, wordt achtergehouden, die niet wordt uitgekeerd aan Griekenland. Misschien was dat drukmiddel precies daarvoor bedoeld. Dat de Grieken nog eens zouden heroverwegen wat de consequenties zijn van een referendum. Nou die heroverweging die is dan kennelijk in volle gang in Athene. Maar goed, de alternatieven, verkiezingen, de val van de regering, dat zijn natuurlijk weer hele niet aantrekkelijke... Scenarios voor Sarkozy en Merkel. Ja, Ontwikkelingen in Griekenland. Wat, wat voor weerslag hebben die dan in Kans, Straks bij jou, die G20. Er was in ieder geval, vertelde je eerder, al nog een, nog een spoedtopje over. Klopt. Uh, Italië, Spanje, uh, Frankrijk en Duitsland... komen straks rond een uur of tien, half elf bijeen... om uh, uitleg te krijgen, denk ik, de Italianen en de Spanjaarden... over wat het betekent als het Griekse referendum doorgaat. Uh, Sarkozy en Merkel zullen Italië en Spanje willen garanderen... geruststellen dat de steun aan hen... ...eventueel niet in gevaar zal komen. Maar goed, alles wordt nu weer omgegooid. Want wat betekent het als de regering Papandreou ten val wordt gebracht? Als, die, als de oppositie tegen hem ook binnen zijn eigen partij te groot wordt? Ja, dan komen daar verkiezingen met als inzet de Europese bezuinigingsplannen. En dat betekent voor langere tijd onzekerheid over Griekenland. En dat is bepaald niet de boodschap die Sarkozy had willen melden vandaag. Nee, Merkel en Sarkozy blijven uh, staande bij vandaag. Ja, kijk, langzaam maar zeker komen de regeringsleiders van de G20-landen hier aan in Cannes. De Amerikaanse president Obama is net geland. En ja, dat, dat onderwerp, de Griekse, uh, het Griekse referendum, staat formeel niet eens op de agenda hier. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel realiseert dat het ook vandaag weer het nieuws zal gaan beheersen. Ja, en dat gaat inderdaad snel. Onze correspondenten in Athene hoort u en in Cannes. En de laatste was Ron Linker. Sterke groei in moeilijke tijden voor verzekeraar Delta Lloyd. Winstcijfers geeft het bedrijf niet, maar het Premieinkomen is gestegen met 14 procent. Deltaloid verkocht meer uh, verzekering, vooral levensverzekering en pensioencontracten. We gaan uh, naar uh, de, de topman, Nick Hoek. Goedemorgen, meneer Hoek. Ja, goedemorgen. Um, volgt u het nieuws uh, dat nu uit Griekenland komt en vanaf de G20 in kan? Ja, we volgen uiteraard uh, het nieuws uh, over Griekenland. Maar uh, gelukkig hebben we al lange tijd geleden ons... Uh, Beleggingen in Griekenland uh, helemaal afgebouwd. Mm -hmm. Dus we volgen het met belangstelling en we zouden het graag opgelost zien, uh, maar het gaat ons uh, niet direct raken. Nee, maar gaat dat u snel genoeg? Want wij krijgen nu weer berichten over het feit dat de steun uh, voor Papandreou in Griekenland aan het afbrokkelen is, dat er weer onzekerheid ontstaat. Uh, hoe beschouwt u dat als, als verzekeraar? Nou, uh, wat er gebeurt is dat Griekenland natuurlijk tot grote onzekerheid uh, leidt in de eurozone. En wat ons betreft zou het goed zijn als het uh, doortastend wordt uh, aangepakt en opgelost. Dat impliceert dat u vindt dat dat nu niet het geval is? Uh, wij vinden dat het wel heel erg lang duurt, ja. ja. Bij een sluit u zich aan bij topman Jan Homme van ING, die we het vorige uur spraken. Um, meneer Hoek, die, die ja, betreurt het zeer dat het op deze manier gaat... Ja, het is niet goed. Hè. Het, uh, het is niet goed als uh, er twijfel is of uh, Europese staatsobligaties uh, uh, uh, netjes worden terugbetaald. Dat is het fundament van uh, uh, banken en verzekeraars dat uh, staatsobligaties, dat je daarop moet kunnen rekenen. Het is zeer ongelukkig uh, uh, de onzekerheid uh, rond Griekenland en de uitstraling die dat uh, ook naar andere... Zuid-Europese landen heeft. Maar goed, misschien is dit wel uh, voor een verzekeraar wel een, wel een prettige tijd. Als mensen onzeker worden, gaan ze zich meer verzekeren? Is dat zo? Ja, nou, dat, ziet u, uh, dat ziet u bij ons. Uh, wij concentreren ons natuurlijk vooral uh, uh, op Nederland en België. En uh, u ziet dat uh, ons bedrijf aan alle kanten groeit. Hè? Veel mm. uh, nieuw leven en pensioen. Vijf procent groei in schadeverzekeringen, komt veel spaargeld binnen, ook uh, ondertussen meer dan een miljard euro al aan spaarders. Mensen zijn bezig met de toekomst hè, om, om ja. die zeker te stellen. Ja, nee, absoluut. Je ziet aan, aan alle kanten uh, dat uh, onze klanten uh, vertrouwen hebben in het solide deltaloid. Ook uh, onze uh, asset managers zien heel veel... Ja, of, of geen tram. vertrouwen in, uh, in wat er om hen heen gebeurt. Dat kan natuurlijk ook. En al bent u een aangewezen bedrijf om daar een verzekering bij af te sluiten. Ja, nou, ik denk dat, wij, uh, dat onze degelijkheid en onze uh, voorzichtigheid, goede risicomanagement, dat dat mensen aanspreekt. En uh, ja, wij concentreren ons uh, uh, op... Uh, op Nederland en België en op uh, beleggingen in uh, de betere landen van Noordwest-Europa. En dat, ja, dat werkt goed uit op dit moment. Ja. Maar meneer Hoek, dan moeten mensen nog wel geld houden om zich te verzekeren natuurlijk. Uh, de Nederlandse Bank ziet weinig lichtpuntjes in de economie. Stagneert toch steeds een beetje verder. Uh, krijgt u daar op de duur wel last van? Bent u daar bang voor? Nou, we zien, uh, uh, uh, we zien een gemengd beeld. We zien de meeste bedrijven waar wij in beleggen... Uh, en we beleggen in heel veel bedrijven uh, in, in Nederland en België... Uh, dat de meeste bedrijven toch nog best wel goed gaan. Uh, dit heeft natuurlijk wel impact op consumentenvertrouwen. En als mensen gaan minder gaan besteden, is het uiteindelijk ook niet goed voor bedrijven. Nee. Tot nu toe draait met name de, de Duitse en de Nederlandse economie eigenlijk best wel goed. Uh, en dat zie je dus toch terug. Uh, wat dat er gaat, is het niet zo somber. Ik denk dat alleen die onzekerheid tot somberheid leidt. En dat is niet goed, dus daarom zou het goed zijn om, uh, om het nu snel echt op te lossen. Die boodschap is duidelijk, meneer Hoek. Niek Hoek van Delta Lloyd hoort u. Hartelijk dank. En Marcel zei het al even in het gesprek met meneer Hoek van Delta Lloyd. We hebben ook gesproken met Jan Homme van ING. En die maakt zich ernstig zorgen. Hoort u zo meer over? Eerst de verkeersinformatie, Johnse Hoka. Drukte neemt nu langzaam af. De meeste files nog in de regio's Amsterdam en Utrecht. Nog een paar bijzonderheden onder meer op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Het is echt een gratum, nog 8 kilometer. Het heeft te maken met een beschadigde matrixbord. Daardoor is bij Gratum de linkerreis ook afgesloten. Nog vrij druk voor de tijdssulpelen op de A9 richting Amstelveen. Nog 10 kilometer tussen Beverwijk en Knoop Raasdorp. Op de A12 Den Haag naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij Gouda, staat 5 kilometer. De is staat dicht. En ook een ongeluk op de A12 richting Utrecht bij Maarsberg, nog 8 kilometer. Daar zijn inmiddels alle rijstokers weer vrijgegeven. En nog langer lange het door een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij breda zat 10 kilometer. Daar is de rechterrijst ook dicht. Je kunt ook het beste omrijden via de westkant van Breda... over de A59 en de A16. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En ING heeft vanochtend goed en slecht nieuws. Eerst maar het slechte. De bank moet flink saneren in het personeelsbestand. Het goede nieuws is dat ING in het derde kwartaal... een netto-winst heeft geboekt van 1,7 miljard euro. Over deze winst.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 Je kiest ook duidelijk voor winstmaximalisatie, voor een sterkere financiële basis en minder voor het erg personeel natuurlijk. Is dat niet wrang? Nou, daar da, da, da haalt u de woorden uit mijn mond. Uh, ik vind het erg wrang dat um, um, om de toekomstige winst uh, te kunnen blijven genereren, uh, dat de medewerker uh, die nu nog bij ING werkt, maar straks niet meer, dat die daar de rekening eigenlijk voor betaalt. Uh, want nou ja, dat is niet alleen zeg maar, voor de toekomstige winsten, dus ook voor de toekomstige aandeelhouderswaarde. En dat is ook voor het aflossen van de staatsschuld. Emmanuel Guts, bestuurder bij vakbond De Unie, heeft wel enig begrip voor de sanering bij ING. 18 minuten over 9 is het, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan het hebben over Squash, de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die verplaatsen zich vandaag namelijk naar het centrum van de stad. Voor de kwartfinales en verder zullen de deelnemers zich moeten melden bij het Luxor Theater. Gisteren werd daar de laatste hand gelegd aan de baan waarop wordt gespeeld. Floris van Hoorn ging bij de opbouw kijken... en was ook aanwezig toen Nederlands beste speler Laurent-Jan Anjema de baan ging testen. Meestal klinkt in het theater een echt theatergeluid. Lachen, zang, dans en natuurlijk applaus. De komende dagen is er een heel ander geluid te horen... Tot en met zondag is de grote zaal van het nieuwe Luxortheater een sportarena. Voordat het zover is, moet er wel het een en ander veranderen. De winkel hier is ook lijst schief, daar hier. Zou je het niet slokken maken, Vast. In twee dagen tijd is er een speciale glazen scorsbaan op het podium neergezet. Nadat ook de vloer was gelegd... de laatste puntjes op de i waren gezet... En nadat de boel was schoongemaakt, kon er worden getest. Ik ga wachten, want dan ga ik eerst twee balletjes slaan. Wil jij eerst twee ballen? Ja, ik heb die hele vloer erin gegooid. Dus, nee, die... alsjeblieft als je weer gaat. <laughs> dan weet je het al, daar. Als... kan je wat ballen aangeven ah, als Nog beter. Geen... Laurens-Jan Anjema. Eén. Nou, daar sta je dan op het podium van het Luxor Theater. Bijzonder? erg bijzonder. Ik heb uh, veel toernooien gespeeld. Uh, glazen, ba de, uh, glazen baan op de glazen baan, bijvoorbeeld in New York. Uh, die hadden ze opgezet in Grand Central Station in uh, Egypte, uh, in het midden van de woestijn voor de piramides in uh, Bermuda. Daar hadden ze de glazen baan uh, op het strand opgezet. Dus voor mij, uh, ja, nu, nu staat die glazen baan hier in het Luxor theater. Dat past gewoon uh, precies in hetzelfde rijtje. Een extra ja, dimensie is natuurlijk wel dat ik nu voor mijn thuispubliek ja, speel. Even, wij krijgen er hier. Ja. Rotterdam en Dunlop. Dundel. En waar komen die twee? Op Deze panel. Ja, die komen ja, hier. Naar boven. Nee, nee, nee, nee, nee. Die de toernooidirecteur, Tommy Berden. Hoe is ja, dit idee is ontstaan? ontstaan? Uh, nou, een aantal jaar geleden liepen we eigenlijk over de Erasmusbrug... Uh, op zoek naar een buitenlocatie voor dit WK. En toen was het uh, in augustus erg slecht weer. Uh, toen dachten we, ja, dat uh, heeft niet zoveel nut om het buiten te doen... En toen kwam ik op het idee om uh, nou ja, te kijken of er ook een theater was hier in Rotterdam. En toen kwam uh, Rotterdam Topsport met uh, het Luxor Theater, dus zodoende. Ja, ja, ja. Gerda Koesen, directeur van het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Wat vindt u ervan? Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik vind, geniet met volle teugen. Ik vind het fantastisch dat ze dit hebben aangedurfd dit, uh, met het nieuwe Luxor, met het Luxor Theater. En dat Rotterdam het wereldkampioenschap heeft. En dat we dit mogen doen, de finales in, in Duxan. De cultuursector heeft behoorlijk moeten inleveren. Is dit dan weer een nieuwe bron van inkomsten voor theaters, sportevenementen? Altijd. Alles kan een bron van inkomstenfonds zijn. Ik denk alleen dat we heel goed op zoek moeten. Maar dit is natuurlijk... Kijk, uniek is het ook dat er zoveel belangstelling voor is. Ook van pers en, en, en media. Dus niets is leuker dan op deze manier je verder te kunnen positioneren. En nog leuker is dat het een evenement is wat zo echt Rotterdams is... dat Rotterdam er ook helemaal voor gaat. Ligt het jou, een glazen baan? Ja, ja absoluut. Um... Het voordeel van een glazen baan is dat het glas de bal iets meer absorbeert dan een gewone, een gewone muur. Dus het betekent dat de, de bal over het algemeen iets dooier is, dus iets minder, minder goed stuit. En dat uh, ja, komt mijn spel ten goede, want uh, ja, ik hou ervan om de bal snel te nemen en om aanvallend te spelen. En uh, ja, Dus kan je eigenlijk de release veel korter houden, omdat de bal niet zo, uh, niet zo lang blijft opstuiten. Dame, man. Huh? Heb jij met elkaar gezet? Ja, met z'n allen samen. Het ongelooflijk. Nou, wat Jan. Anjema is tevreden over de baan. Wilt u gaan kijken? Ga dan naar het Luxor Theater in Rotterdam. Deze week wordt in de Tweede Kamer gesproken over de begroting van de verschillende ministeries. Besteden we in het Radio 1 Journaal aandacht aan. We kijken extra naar het ministerie waarover gesproken wordt. En dan spreken we met de verantwoordelijk minister. Deze week is Economische Zaken aan de beurt. Van minister Verhagen natuurlijk. Die heeft het druk met de perikelen rond de eurocrisis. Vorige keer nog kwam het kabinet met een crisispakket. Verslaggever Peter Blok vroeg de minister of dat ook nu een optie is. Wat wij hier nu als kabinet allereerst zeker willen stellen... is dat er maatregelen genomen worden in Europa... om zeker te stellen dat landen hun begrotingen op orde krijgen... en dat er het groeivermogen van hun economie versterkt wordt. En dat ze er dus geen potje van kunnen maken... maar dat de Europese Commissie ook een oordeel kan uitspreken over de maatregelen. We hebben hele strenge eisen gesteld ten aanzien van landen als Griekenland... maar ook ten aanzien van landen als Italië. Ten aanzien van landen die eigenlijk vragen om extra steun... Daar richten wij ons nu op, juist omdat dat het eerste antwoord is om de crisis, eh, om die op te lossen. Maar in de regio Eindhoven zeiden ze van, ja, Verhagen moet nu in actie komen, want anders. Komt er toch een druin? We hebben een bedrijfslevenbeleid juist ontwikkeld om ondernemingen in Nederland optimaal bij te staan. Zodat zij de concurrentie aan kunnen blijven gaan. En tegelijkertijd kunnen investeren in vernieuwende producten om daarmee nieuwe markten te veroveren. Het viel mij overigens op dat een van de bedrijven die die ondertekende op dezelfde dag dat de brief in de, in de krant kwam. Dat hij juist de hoogste winst had behaald in de afgelopen kwartaal in vergelijking met andere jaren. Wat zij wel het signaal geven is, zorg dat je ook in gesprek blijft met de regio's. Bedrijven zijn altijd ergens gevestigd en dat uh, die gesprekken en zeg maar, de gedachtenwisselingen met bedrijven die ook in de regio Eindhoven gevestigd zijn, die uh, zet ik ook voort. Maar deeltijd WW, werktijdverkorting, daar is nu nog te vroeg voor. Er is op dit moment zie je juist eigenlijk bij, bij tal van bedrijven nog altijd eerder een, een krapte op de arbeidsmarkt, dat mensen te vechten om juist nieuw personeel te kunnen krijgen. We hebben nog steeds de laagste werkloosheid van Europa. Dus op dat punt zeg ik, je moet alert blijven, je moet de ondernemingen de ruimte geven om te ondernemen. Je moet condities creëren waaronder ze optimaal kunnen blijven groeien en kunnen blijven investeren. Laten we de discussies voeren op het moment dat je ze moet voeren. En u zegt tegen die bedrijven... bij mij hoef je niet aan te kloppen, je krijgt geen geld van mij. Wat ik zeg is tegen die bedrijven, je moet juist bij mij aankloppen... want we gaan samen een ondernemersklimaat creëren... waarbij het Nederlandse bedrijfsleven weer tot de top van de wereld kan blijven behoren. Maar... De Kas bij u plunderen, dat zit er niet in. We trekken zo'n 2 miljard uit, komend jaar anderhalf miljard, eh, oplopend naar meer dan 2 miljard, juist voor de versterking van het bedrijfslevenbeleid. Juist om te zorgen dat onderzoek ten behoeve van ondernemers plaats kan vinden, waardoor men van de kennis bij de kennisinstellingen, bij de onderzoekers, de kunde van het bedrijfsleven naar de kassen van het verkopen van de producten kan gaan. Die eurocrisis, hoe lang gaat die nog duren? Ja, één weet je het niet. Wat je wel weet is dat wij als kabinet er alles aan doen om hier maatregelen te treffen. Om in Europa afspraken te maken die zorgen dat die eurocrisis zo snel mogelijk tot het verleden boort. Minister Verhagen van, van Economische Zaken over zijn financiële zaken debatteert de Tweede Kamer. Uw laatste overgebleven strippenkaarten kunnen de prullenbak in. Uh, de strippenkaart is vanaf vandaag verleden tijd. Reizen met het openbaar vervoer doet u met de chipkaart. De provincies Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Utrecht... sluiten zich vandaag aan in de rij van uh, strippenkaart. Vaarwelzeggers. Oh, mooi woord. Een mooi woord voor uh, woord Feud of Scrabble. Joris van de Kerkhof in Amersfoort. Begin het jaar was nog het nieuws dat de chipkaart te hacken was. Uh, heb jij daar vandaag nog iets over gehoord? Nou, er is niemand naar me toegekomen met de mededeling van... zeg, weet je wat ik vanochtend gedaan heb? Ik heb er zelf een hoop geld op gestort zonder uh, dat het me geld heeft gekost. Uh, maar dat was inderdaad wel het nieuws van, uh, van, uh, van een paar maanden geleden. Uh, dat je dat allemaal zelf kon doen. Uh, of dat allemaal waar was, dat viel uiteindelijk ook wel weer mee. Um, wat je in ieder geval vandaag wel ziet, Lara... is dat er nauwelijks mensen nog met een strippenkaart uh, aankomen. Kunnen jullie controleren, u bent van het bedrijf hier een stukje verderop... van TLS, TransLink Systems. Anita Hilhorst, u gaat over die chipkaart. Kunnen jullie op een of andere manier controleren... Uh, dat er nog mensen uh, zitten te klooien met die kaart... en dan zelf op een of andere gekke manier geld opstorten? Wij zien dat dat steeds minder gebeurt... omdat we ook in augustus een nieuwe chip hebben ingevoerd. En met deze chip werken de huidige fraudetools niet. Dus we zien het ook weer afnemen. Het gebeurt nog wel? Het gebeurt nog wel op hele kleine schaal. Oké, okay, dat wist ik niet. Ik dacht dat alles al onder controle was. Nee, dat, uh, die uh, chip hebben we ook uh, gefaseerd ingevoerd. Dus uh, nog niet alle overchipkaarten zijn daarvan voorzien. Of alle nieuwe overchipkaarten. Dus uh, zolang dat nog niet is, kan het nog wel. Zijn jullie ook blij dat het nu gedaan is met die strippenkaarten... en dat het nu alleen nog maar over jullie kaart gaat? Wij denken dat de overchipkaart een goede opvolger is van de strippenkaart. En wij zijn nu wel blij dat, dat nu heel Nederland met de overchipkaart reist. Het gedoe was het, ook voor jullie. Al die provincies met hun eigen eisen, met hun eigen gedoe. Al die verschillende kaarten die er uiteindelijk ontstonden. Is nu alles beter naar vandaag? Er zijn veel partijen betrokken bij de overchipkaart. En daardoor zijn er ook veel belangen. En er is wel één kaart uh, voor al het openbaar vervoer... maar er zijn verschillende producten die erop gezet kunnen worden. En dat is een verantwoordelijkheid van de vervoerbedrijven... en de decentrale overheden. Ja, en u zegt het met zo'n glimlach, die laatste zin... dat u zegt van, nou, gelukkig ligt dat niet bij ons. Maar het, het, u geeft er ook wel mee aan van... ja, wat stom zijn jullie. Waarom hebben jullie niet gewoon... want hoe simpeler, hoe beter. Waarom maak je het zo ingewikkeld? Ja, het is begrijpelijk, maar wat u al zegt... wij adviseren wel, hou het zo simpel mogelijk... want dat is voor de reiziger het beste... En dat gebeurt dus niet. Nou, we zijn wel steeds meer bezig met z'n allen om dat wel uh, te bereiken. Maar dat uh, red je niet van de ene op de andere dag. Nee, dat gaat jaren overheen. Sinds midden jaren negentig is er gesproken over die chipkaart. Uh, uiteindelijk is die uh, dan begin van deze eeuw uh, uh, ingevoerd. Kon die uh, naast de strippenkaart gebruikt worden. En nu is die strippenkaart uh, dan helemaal weg. Uh, die is, is er 31 jaar geweest. Blijft die chipkaart die er nu is ook zo'n tijd op deze manier bestaan? Nou, dat weet je nooit hoe snel uh, de ontwikkelingen gaan. En uh, we zijn wel aan het kijken om ook de bij buiten het openbaar vervoer in uh, te gaan zetten. En, uh... Voor wat dan? Bijvoorbeeld betalen met de overchipkaart, kleine betalingen te doen. We hebben begin dit jaar een proef gedaan hier in Amersfoort op het station met winkels. En die was heel succesvol. En nu gaan we kijken of en hoe we dat gaan doorvoeren. En denkt u thee met een beetje honing of wat zal het beste helpen? <lacht> Voor u? whisky denk ik. Ah. <lacht> oh, ja, dan moet je aan lachen, naar. Ja, lekker. we <lacht> <lacht> ja. nou, gaan kijken. Hey, bedankt, uh, Joris, en, en sterkte met je stemmen. Voorzichtig. Oké. Okay. Okay. Okay. <lacht> <lacht> Morgen is hij er weer, hopelijk. Nu... Op Radio 1, want het einde van dit NOS Radio 1-journaal... de collega's van de K. Sven Kokkelman, Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Nieuws uit Griekenland volgen we natuurlijk... want de steun voor de premier Het brokkelt af. Doe jij nog iets, Grieks? Jazeker. Nou ja, mocht er nieuws komen, nog naar ja? ons uit uh, Athene. Uh, in de uitzending dan. Um... Oh, het giet. Het is uit Griekenland. De, bijvoorbeeld over dat referendum, eh, dan horen we dat. Eh, dat referendum is overigens helemaal geen slecht idee... zegt een expert internationale betrekkingen. Verder is er een nieuwe anti-rooklobby. Die is het halfslachtige beleid van ministers Schippers zat. Eh, en eh, die rooklobby is gisteren opgericht. En wat gaat de bond van uitzendbureaus doen... tegen dat eh, grootscheepse discriminatie-nieuws van gisteren in die branche? Dat en meer zo meteen. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien. Jan van der Putten.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 De beurzen in Europa zijn fors lager geopend. Beleggers zijn bang dat de Europese schuldencrisis verder uit de hand loopt. De AIX stond na de opening 1,9 lager. En de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tussen de 1,3 en 2,4 procent. Het Griekse referendum over de schuldencrisis lijkt op losse schroeven te staan. Binnen de regering groeit de druk op premier Papandreou om er vanaf te zien. En ook binnen zijn eigen paas op partij. Na crisisoverlegging kan verklaarden Merkel en Sarkozy dat Griekenland voor het referendum geen geld krijgt. ING gaat 2000 banen schrappen. Er verdwijnen ook nog eens 700 ingehuurde krachten. De ING wil de kosten drukken gezien de ontwikkelingen in de economie. De vakbonden zijn geschrokken. Een harde klap, een ijskoude douche, zeggen ze. En in Londen mogen de Occupy-betogers tot begin volgend jaar bij sint Pols Kathedraal blijven. Maar er moeten wel wat tenten weg. Eerder deze week dreigde Londen met juridische stappen als de betogers niet binnen 48 uur zouden verdwijnen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog een paar opvallende files. Op de A1 richting Amsterdam staat bij Muilenslot nog 7 kilometer naar een ongeluk. En de A2 Maastricht naar Eindhoven. Bij Gratum nog 8 kilometer. Wegen spoedreparatie van een matrixbord die is aangereden en flink beschadigd. Een vrijdruk op de A9 richting Amstelveen. 10 kilometer tussen Bevenwijk en Knoop en Raasdorp. En op de A12 Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Reewijk. Er staat inmiddels 6 kilometer... Bij Rewijk is de linker, is ook afgesloten. Daardoor staat het ook vast op de A20 richting Gouda... voor het knooppunt Gouda, 5 kilometer. We terug even naar de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij Maarsberg nog 6 kilometer door een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. En ook op de A27 Utrecht naar Breda... staat nog door een ongeluk bij Breda-Noord 6 kilometer. Maar ook daar zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nieuwe anti-rooklobby gisteren opgericht is het halfslachtige beleid van minister Schippers zat. Wat gaat de Bond van Uitzendbureaus doen tegen de grootscheepse discriminatie in die branche? Het Griekse referendum is helemaal geen slecht idee, zegt een expert internationale betrekkingen. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is bijna drie over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Loenen. Waar Sergeant Frederik Johannes Hogewoning, oftewel Fred, een dappere Engelandvader, vandaag wordt herbegraven op het ereveld. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenederland.karo.nl Uit onvrede met het huidige rookbeleid van minister Schippers... hebben vier maatschappelijke organisaties... van KWF, Kankerbestrijding en het Astmafonds... gisteren de krachten gebundeld in een nieuwe alliantie. De Alliantie Rookvrij Nederland wil onder meer... veel meer rookvrije plekken in ons land. Michel Rudolfi, goedemorgen. Goedemorgen. U maakt als directeur van het KWF deel uit van deze alliantie. Uh, waar, waar zit uw bezwaren met het huidige beleid dan precies? Nou, het is niet alleen het huidige beleid wat, uh, waar we ons bezwaar tegen maken, maar het zijn ook andere elementen die voor ons van belang zijn. En dan moet u denken aan het kennisniveau wat nog laag is over roken in Nederland. Nou, iedereen weet met... wel dat het slecht voor je is. Nou, dat denkt u, maar dat is, uit onderzoek blijkt dat het dus niet zo is en helemaal niet als we gaan praten over het meeroken. Dan is dat uh, de kennisniveau over het meeroken buitengewoon slecht. Dat zit maar op 8% van de Nederlanders weten dat dat slecht is. Ja. Maar daarnaast is ook de prijs van tabak relatief laag... in met andere landen. En in mijn optiek is er ook geen uh, effectief beleid op het gebied van roken. Ja. Gaat u met die nieuwe club niet op de stoel van de politiek zitten? Uh, nee, dat is niet onze doelstelling. Uh, wij willen met deze vier uh, organisaties... Astmafonds, Fonds, uh, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding... en de Alliantie Nederland... Uh, sorry, de, de, de partnership uh, Rookvrij Nederland... willen wij proberen uh, effectief beleid te maken... Uh, zowel met elkaar als individueel. Ja, met als doelstelling... Met als doelstelling het, uh, het aantal rokers in Nederland te verminderen. Sterker nog, rookvrij Nederland het uh, uh, eten te laten streven. Überhaupt, dat niemand meer rookt, bedoelt u? Nou, dat zou mooi zijn, maar we moeten natuurlijk ook realistisch blijven. Dat wou ik u vragen, ja. Want er zijn natuurlijk al meer van dit soort clubs. En die timmeren naar eigen zeggen ook heel hard aan de weg. Dus wat doen zij dan verkeerd en wat gaat u beter doen? Nee hoor, die clubs zijn ook allemaal vertegenwoordigd uh, in, uh, in deze alliantie. Ik weet niet precies welke clubs u op, uh, op doelt, maar nou ja, bijvoorbeeld... Steve Oro bijvoorbeeld, hè? de ja. stichting... Dat zijn allemaal clubs die uh, behoren bij de uh, Partnership. En Partnership is een aparte stichting. En deze stichting is een van de vier onderdelen van deze alliantie. Ja, dan moet je natuurlijk meteen denken aan de minister van Volksgezondheid. Die uh, roken in kleine cafés, eenmanszaken, werd alleen de waard achter de tap, zal ik maar zeggen, heeft toegestaan weer. Is dat het eerste waar u de pijlen op gaat richten? Nee, dat, uh, er, er zijn, al, uh, daar zijn al pijlen op gericht door Clean Air Nederland, die daar een bodemprocedure is gestart. Dus het heeft geen zin om daar nog extra pijlen op te richten. Yeah. Uh, maar onze pijlen zullen in een veel breder uh, aspect uh, gericht worden. Yeah. Uh, en dan moet u denken bijvoorbeeld, een, een heel belangrijk en ook een heel mooi voorbeeld wat ik uh, recentelijk heb gehoord, is bijvoorbeeld het rookvrij maken van uh, schoolpleinen. Yeah. Uh, we hebben gisteren een heel mooi verhaal daarover gehoord van een school in Hilversum. Yeah. Uh, dat heeft al wat voeten in aarde, maar uiteindelijk het succes daarvan en het feit ook dat ouders hun kinderen heel graag naar een school willen sturen... waar actief beleid wordt gevoerd tegen het roken. Ja. Dat gaat absoluut de overhand nemen in, de, in Nederland. En dat willen wij ondersteunen. Ja, toezicht is altijd een probleem, hè? Uh, toezicht is altijd een uitdaging. Maar als uiteindelijk de, de ratio daarin goed naar voren komt, dan is toezicht geen probleem. Waarom moet de minister bang van u worden? Nou, ik ben niet, de, de alliantie is niet opgericht om de ministerbank te maken. Ik denk dat dat, uh, dat, dat te ver zou gaan. Dat, daar wil ik ook mijn energie niet op gooien. De energie wil ik opgooien in het feit dat wij uh, Nederland, de Nederlanders, duidelijk willen maken... dat roken absoluut uh, negatieve gevolgen heeft voor de gezondheidszorg. Uh, we hebben 20.000 doden vallen er jaarlijks ja. als gevolg van het roken. Ja. En uh, het wordt hoog tijd dat we daar aandacht voor gaan vragen. Goed, nou, dat doet u dus met delen bij deze alliantie. Sinds gisteren opgericht, Michel Rudolfi, ik dank u wel. Hartelijk dank. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Ruim drie kwart van de uitzendbureaus, dames en heren, discrimineert... blijkt uit het afstudieeronderzoek van socioloog Evelien Loeters... die gisteren bij ons in de uitzending was. Luister even mee naar een stukje uit die uitzending en hoe zij dat verwoorden. Wij hebben ons voorgedaan als een uh, fictief bedrijf, een callcenter... dat zich richt op het afnemen van telefonische enquêtes. Zodoende hebben wij uh, verschillende uitzendbureaus benaderd... en hen de vraag voorgelegd of zij uh, ons werknemers zouden kunnen leveren... voor een nieuwe grote opdracht... En vervolgens hebben wij de vraag gesteld uh, om dan wel geen Turken, Marokkanen of Surinamers te leveren. Dat zei Evelien Loeters gisteren, die dus dat afstudeeronderzoek heeft uh, gedaan. De meeste uitzendorganisaties hebben daar vervolgens uh, uh, geen probleem mee gehad tijdens dat onderzoek. Zegt zij de ABU, dat is de koepelorganisatie van uitzendondernemingen, staat hier niet van te kijken. Jurriën Koops, goedemorgen. U bent adjunct-directeur van die ABU en u bent onderweg naar deze studio ergens vast in dit gebouw. Dat gebeurt wel vaker, kan ik u verzekeren. 75% van de uitzendbureaus is bereid te discrimineren en daar staat u niet van te kijken. Waarom hebt u daar dan nou niks aan gedaan? Nou, wij zijn geschrokken van de uitkomsten, laten we dat voorop stellen. En die zijn niet goed en die zijn ook niet goed te praten. En er is in de afgelopen tijd veel gebeurd, maar nog niet genoeg. We hebben gedragsregels ontwikkeld om discriminatie te voorkomen. Maar regels alleen blijken niet voldoende te zijn. Nee. Maar hoe kan het dat het nog steeds gebeurt op deze schaal? Want het is nou, 75 procent. Ja, het gebeurt, het gebeurt op een veel te grote schaal. Uh, en dat heeft vooral te maken met het feit dat, en dat blijkt ook uit onderzoek... dat mensen op een vestiging nog niet zo goed weten hoe ze met de vraag om moeten gaan. En ze kennen de regels wel, maar het is vooral nu het kwestie van het aanleren van het goede gedrag om de weerbaarheid van de incidenten te vergroten... om ook met dit soort vragen om te gaan. Maar ja, wat en moet je ze nou leren? Want die, want die, uh, die Evelien Loeters heeft gebeld... en die zegt, ik wil graag een werknemer bij u inhuren... maar liever geen Turk, Marokkaan of Surinamer. En dan zeiden ze, nou is goed, oké, okay, prima, gaan we mee aan de slag. Ik bedoel, wat moet je ja. daar verder aan leren? Nou, dat is een kwestie van a, leren van, uh, dat dat niet mag. Dat is één. En twee, dat je daar weerbaar voor bent en dat je daar op een goede manier mee omgaat. en Dat je duidelijk maakt dat je zijn uitzendonderneming altijd de goede kandidaten levert. Ja. Zonder onderscheid des persoons. Dat is een stuk weerbaarheid naar de klant toe. Dat is een stuk weerbaarheid naar de werknemer toe. Ja. En dat is de volgende fase. Ja, nou ja, u zegt uh, uh, leren dat dat niet mag. Dat is toch wel geleerd, neem ik aan, de afgelopen jaren. Ja. ja, kijk, we hebben natuurlijk in onze examenprogramma's, in onze opleidingsprogramma's zitten duidelijk ingebakken. Maar wat ik al zei, regels alleen uh, zijn niet voldoende. We zullen het nu ook duidelijk moeten maken, ook aan alle uitzendondernemingen, dat het nu aankomt op het goede gedrag binnen ondernemingen. Dat vraagt om goed leiderschap, die ja. daar duidelijk voorbeeld in stellen, die duidelijk op korte met te maken met uh, gevallen als deze, waarin het gebeurt. En laat het ook niet groter maken dan het is. Het is fout, het is te vaak. Nou, groter maken dit dan het is. 187 uitzendbureaus zijn gebeld en 75% ja. procent van die 187 nee. die vonden het wel een goed idee om geen Turk, maar ook aan of Suriname te leveren. Dat klopt. En daarmee is het fout het is niet goed te praten. Maar tegelijkertijd gaan er jaarlijks 132.000 mensen... met een etnische achtergrond via een uitzend aan het werk. En gaat het wel goed. Ja. En tegelijkertijd moet je vaststellen dat dit soort verzoeken... eerder uitzonderingen zijn dan regels. Ze ja. zijn er absoluut. En ze komen nog te vaak voor. Ook dit soort verzoeken... Maar laten we ook kijken naar wat we kunnen doen aan degene die het verzoek doen. Ja, goed. Tegelijkertijd is het uh, uh, natuurlijk zo uh, dat de arbeidsmarkt uh, gaten gaat vertonen... en dat de werkloosheid voorlopig nog even oploopt. Dus is de praktijk van alle dag en in, in realistisch bezien ook niet dat de klant koning is bij zo'n arbeidsbureau... en dat zo'n arbeidsbureau van alles doet om uh, iedereen aan het werk te helpen, dus ook blanke Nederlanders? Kijk, uh, een die is er om de beste mensen op de, beste op de facturen te zetten. En dat moet je doen zonder onderscheid des persoons. Wij zijn een onderdeel van de samenleving en de ja. arbeidsmarkt is een belangrijk onderdeel van de samenleving. Daar wordt gediscrimineerd. Ja. Dat is niet anders, dat blijkt ook uit andere onderzoeken. Wij willen het terugbrengen tot, uh, tot het meest maximale. Tot nul terugdringen zal nooit lukken. Nee. Maar tegelijkertijd, er gaan ruim 130.000 mensen met een etnische achtergrond... gewoon jaarlijks via ons aan het werk. En ja. dan gaat het goed. Ja. Daar is die vraag misschien omgebogen. Daar is ja. die vraag misschien niet eens aan de orde geweest. Nee. Dat is de andere kant van de medaille. Goed, dus u zegt eigenlijk, uh, het mag niet. Dat gaan we nog eens een keer heel duidelijk maken. Maar het gaat ook heel vaak goed. Nee, het mag niet. En wij gaan ervoor zorgen dat het gedrag van onze uitzendondernemingen daarop op wordt aangepast. We willen ja. dat voorbeeldgedrag hebben. En wij willen ook samen met het Sociaal-Cultureel Planbureau dat het ons betreft over een jaar nog een keer controleren. Juist. Zeg, um, waar bent u eigenlijk nu? Want wij proberen u te zoeken in dit gebouw, zodat we u nog even in deze studio kunnen ontvangen. Maar ik ik sta in een hele grote ruimte waarin er heel veel uh, computers staan. En daar ben ik in gelijk. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou ja, ik zou zeggen, uh, uh, uh, probeer de weg te vinden. Uh, <laughs> ik, ga, ik ga op weg naar de studio. Oké, okay. ik dank u in ieder geval voor dit moment. Hartelijk dank. Graag gedaan. You. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Steun aan de Griekse economie kost ons nu al heel veel geld. Spanje, Italië en Portugal die komen straks ook in de problemen. Kan Nederland uit de euro stappen als we dat zouden willen? Is de vraag aan Alfred Pijpers van instituut Klingendaal. Ja, we kunnen uit de euro, ook uit de Europese Unie, stappen. Sinds het verdrag van Lissabon is dat mogelijk. Dat kun je eenzijdig doen. Je hoeft daarvoor niet de toestemming te hebben van andere lidstaten. Het is wel zo dat het beter is om dat netjes te doen via een nieuw verdrag of via de instemming van die andere landen. Het is natuurlijk een, een totaal ondenkbare stap voor Nederland, zou dat zijn. Dat betekent dat je je uit de eurozone terugtrekt en ook uit uh, de Europese Unie als uh, interne markt. Voor Nederland uh, uh, is, is dat pure fictie, maar voor een land als Griekenland... zou dus eenzijdig kunnen zeggen, nou, wij stoppen ermee... we laten ons niet langer onder druk zetten door de Europese landen... en wij, wij stappen eruit, wat trouwens voor hen ook enorme gevolgen zou kunnen hebben. Al dus Alfred Pijpers van Instituut Klingendaal. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgen GoedemorgenNederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Loenen. En daar is Roy Hirkens. P. Wouters, overleden op 9 januari 1944. J.P. van de Merwe overleden 12 november 1944. P. Sannes, overleden 20 oktober 1944. Een prachtige begraafplaats midden in de bossen. De bladeren in de vele herfstkleuren... Henk Mulder, opzichter van het Ereveld in Loenen. Heeft u het gat zelf gegraven? Ja, wij hebben uh, met z'n drieën we samen dat gat uh, gegraven... en klaargelegd dat vandaag de herbegrafenis kan plaatsvinden. Ja. En doet u dat nog met de hand of gaat dat uh, met een shovel? Nee, we hebben een machine hiervoor. Ja. Ja, ja, ja. En dan het, zijn er toch drie man nodig om, om zo'n gat te graven? Ja, uh, vooral omdat de bekisting eromheen moet. Ja. Dus daar moeten we wel even met drie man bij zijn, ja. ja. Major Rob Poldervaart bevelvoerend officier, in burgertermer de uitvaartbegeleider vandaag. Het ereveld in Loenen, daar wordt vandaag sergeant Frederik Johannes woning wat was dat voor man? Ja, uh, Fred wordt hij natuurlijk door, uh, door zijn familie genoemd. Uh, dat was uh, iemand die als uh, Engelandvaarder uh, in de Tweede Wereldoorlog... Uh, zeg maar, zich heeft aangesloten bij het toenmalig Nederlands verzet in uh, Engeland. En vanuit Engeland is hij ook uh, geparachuteerd... en heeft uh, in Nederland een radioset bediend... waarmee hij zeg maar, de inlichtingendienst van informatie voorzag... en ook zorgde dat ze van de inlichtingendienst konden communiceren binnen Nederland... maar ook richting Engeland dan daarmee. En hoe kwam hij om het leven? Hij is gefuseerd door de Duitsers... En, uh, dat is gebeurd uh, op de Waalsdorpen Vlakte. En, uh, daar is hij uh, samen met uh, een aantal anderen ook uh, ja, zeg maar begraven. Dat was een massagraf. De familie is erachter gekomen dat hij tegelijk in hetzelfde graf lag... Zeg maar, met een aantal landverraders. De familie heeft daar toen ook tegen opgetreden, tegen geprotesteerd. En wij als Nederlandse samenleving, de Nederlandse staat toen de tijd... hebben ook bedacht dat dat natuurlijk geen goede was. En we hebben hem daar zeg maar, opgespoord op die, dat, uit dat massagraf. En vervolgens is hij herbegraven in Heemstede. Dat lijkt me nog niet eenvoudig. Nee, dat is ook niet eenvoudig. Je moet mensen kunnen identificeren. En dat heeft nog wel wat moeite gekost, maar uiteindelijk hebben ze toch... Aan zijn kleding kunnen vinden, hoe hij, uh, tenminste uit kunnen vinden hoe, uh, wie hij was en dat hij dus de juiste was waar, waar ze naar op zoek waren. Zijn moeder wilde later dus dat, uh, dat haar zoon dicht bij haar begraven zou worden in Heemstede. Een vrouw uit Hilversum kwam er tijdens haar jaarlijkse bezoek aan hoge woningsgraf achter dat het geruimd zou worden. Zij spoorde familie op en die regelde dat hoge woning hier nu in Loenen wordt herbegraven. Dat is ongeveer het verhaal zoals u het zou kunnen vertellen. Maar u moet u voorstellen dat alle mensen die slachtoffer zijn van de handelingen in de Tweede Wereldoorlog. die de Duitsers al aangedaan hebben toen de tijd natuurlijk. dat die allemaal belanden in een rijksgraf. En dat is dan weliswaar beheerd door de familie. ook een betaald graf door de familie. Over het algemeen wordt dat gehuurd voor een bepaalde periode. maar het blijft een rijksgraf. En op het moment dat de familie daar niet meer voor kan of wil betalen. dan gaat het lichaam wat daarin zit. omdat het dus zo'n oorlogsslachtoffer is. wordt door de, de Nederlandse staat opgeëist. en wordt dan hier. Als het een burger betreft, gewoon uh, begraven op zo'n uh, ereveld zoals deze. En als het iemand een burger is met een uh, dapperheidsonderscheiding of een militair... dan wordt hij met militaire eer hier begraven op het ereveld. Okay, en dat gaat dus uh, vandaag hier gebeuren. Nu komt er straks extra ruimte, 17 hectare in totaal... om allemaal mensen te herbegraven. Dat is best veel. Ja, dat klopt. Het is al 17, dus er komt nog een keer 17 hectare bij. En uh, er liggen overal verspreid nog zo'n rond de 5000 uh, uh, slachtoffers die dus nog deze kant op moeten komen om te begraven. voor u voorlopig uh, genoeg werk aan de winkel? Ja, wij hebben genoeg doen uh, voorlopig wel, ja. ja. Het is wel een mooie dag om begraven te worden, hè? De prachtige herfstkleuren, het seizoen van de vergankelijkheid... Het is inderdaad een, een hele mooie dag vandaag. En uh, hier de, de hele omgeving straalt rust uit natuurlijk. Maar ja, of het een mooie dag kan zijn voor een begrafenis... het is altijd een treurige gebeurtenis natuurlijk. Maar wij doen ons best om er toch een mooie, maar dan herceremonieel ja, mooie dag van te maken. Over een uurtje krijgt het lichaam van sergeant Frederik Johannes Hogewoning... een nieuwe, laatste rustplaats. Aldus, Roy Heerkens. Straks, nieuw alarmeringssysteem moet Britse winterdoden voorkomen. Meerst 3 2 1 go! Deze dag 1957 людям приятно, что коллективы исследовательских конструкторских бюро. Deze dag in welk jaar moet ik u schuldig blijven? 3 november in ieder geval lanceert de Sovjet-Unie de Sputnik 2. Voor het eerst in de geschiedenis brengen ze een levend warmbloedig wezen in een baan om de aarde. Het is in ieder geval begin jaren 60. Het is het hondje Laika, oftewel het blaffertje. We gaan terug in de tijd met Nederlands enige drager van de Gagarin-medaille ruimtevaartdeskundige Piet Smolders. Zijn verhaal begint net na de lancering van de eerste Sputnik. Dat was één maand daarvoor. Direct na die de eerste Sputnik gingen de hoofdconstructeur en zijn medewerkers op vakantie naar de Krim. Want die hadden acht jaar lang geen vrije dag gehad. En toen ze er eenmaal waren, kreeg de grote baas Karoljof een telefoontje van Khrushchev. En die zijn meteen terugkomen. En Karoljof, die was, kwam dus op het Kremlin en toen zei Khrushchev... ...ja, volgende maand hebben we de 70ste verjaardag van de revolutie. En dan, dan moeten we iets nieuws hebben. Wat kunnen we doen zo snel? Nou, en toen heeft Koroljov gezegd, die had dus ervaring met hondjes verticaal omhoog sturen. Die zei, nou, een hond in de baan de aarde brengen. Within a month, Russia was ready with Sputnik 2. This time, it carried a passenger. Laika, the dog. Straathondje van uh, een kilo of zes, maar een klein, klein hondje. En die missie had duidelijk te maken met het feit dat de Russen een plan waren om een mens in de ruimte te brengen. En eh, nou ja, dan krijg je te maken met langdurige gewichtloosheid. Als je een raket alleen maar verticaal omhoog stuurt en dan weer terug laat vallen, dan duurt die gewichtloosheid een minuut of vijf. Maar als je één omloop om de aarde maakt, dan ben je anderhalf uur gewichtloos. Nou ja, en hoe zou een, een, zeg maar een warmbloedig wezen dan reageren? Er zijn uh, boeken geschreven, er zijn aanzichtkaarten gedrukt, er zijn postzegels uitgegeven. Er zijn zelfs nu nog uh, in, in Rusland te koop leica sigaretten. Die zijn weer opnieuw op de markt gebracht. Smoke leica like sigaretten, made of the best Eastern tobacco. Ook de mensen die erbij betrokken waren, die ik later gesproken heb, zoals professor Gazienko, die verantwoordelijk was voor het experiment, zaten daar toch wel heel erg mee in dat... Uh, ja, ...dat uh, Tas uh, vrolijk doorging met het verspreiden van optimistische berichten over het lot van Laika En dat ging dus zo ongeveer een week door. Everyone knows that Leica was the first dog to travel in outer space. But do you really know her story? Uh, wij kwamen in, uh, ja, in 2001 of 2002 pas uh, te weten wat er werkelijk met Laika was gebeurd. <telling> het programma voorzag dat hij in die cabine uh, zeven dagen zou kunnen leven... Dan was de elektriciteit op, er zaten accu's in, en andere, nou ja, het voedsel het was ook berekend op zeven dagen. Uh, dus hij kon niet terugkomen, het was zeker dat hij zou overlijden, alleen ging dat veel sneller dan gedacht. Doordat de temperatuurregeling in de cabine niet goed werkte en dat had ook te maken met het feit dat de, uh, Sputnik 2 in een uh, zeer elliptische baan was gekomen, waardoor die langer aan de zon werd blootgesteld dan aanvankelijk gedacht was. En euh, nou ja, dat leidde ertoe dat ze, zeg maar, na vier omlopen om de aarde, vier rondjes om de aarde, dat is ongeveer na zes uur, euh, Laika door oververhitting overleed. <totstuk> Voor het eerst klopte er zeg maar, een hart tussen de aarde en de sterren, het was al nooit vertoond. En euh, dat maakte een geweldige indruk, ja, totdat euh, duidelijk werd dat euh, dat hondje het niet overleefde. Bitsmolders over Laika de passagier van Sputnik 2 die deze dag werd gelanceerd in we hebben het even nagezocht 1957 exact Quand alors je juste encore une minute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 Ter inspiratie van Manlief, die in kan de wereld probeert te redden... en als waarschuwing aan het adres van Papandreou, de president van Griekenland. Het was de first lady van Frankrijk. Met la dernière minute, Carla Bruni. Dus het is 7 minuten voor 10, dames en heren. We gaan naar Groot-Brittannië. Het wordt vandaag weliswaar nog 18 graden, althans in Nederland. Maar de voorspellingen die wijzen op een buitengewoon strenge winter in West-Europa. En in Engeland betekent een koude winter jaarlijks bijna 3000 extra doden. Een nieuw alarmsysteem moet ervoor gaan zorgen... dat hulpdiensten de komende maanden sneller kunnen ingaan en zo levens kunnen redden. Jolanda Bobeldijk, correspondent daar in Engeland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor systeem? Nou, de overheid heeft uh, uh, 30, uh, uh, 30 miljoen pond uitgetrokken om uh, kwetsbare groepen te helpen in de in, in, ja, barre wintertijden, zeg maar. En uh, ze hebben een alarmsysteem ingevoerd met vier verschillende niveaus. En uh, vorige winter, met al die sneeuw, zou je dan uh, niveau 3 noemen. En bij elk niveau er een serie uh, maatregelen die uh, getroffen moeten worden door de lokale autoriteiten. Maar... Dus uh, het hoogste niveau betekent dat, de, uh, dat het leger wordt ingezet. En uh, nou ja, niveau drie betekent dat hulpinstanties uh, zoals bijvoorbeeld de thuiszorg kwetsbare groepen moeten controleren of, het, uh, ja, of ze het allemaal nog een beetje uh, volhouden zeg maar, in het koude weer. Maar begrijp ik nou goed dat ze 30 miljoen pond hebben uitgetrokken voor vier termen? Uh, nee, er, er, uh, zeg maar, uh, binnen dat bedrag uh, wordt ook een, uh, een, een deel uh, uh, beschikbaar gesteld aan uh, hulporganisaties die kunnen daar aanspraak op maken om dan ook kwetsbare groepen te helpen zeg maar, met het uh, helpen van uh, betere isolatie en dat soort dingen. Juist. Hoe komt het dat er in Groot-Brittannië elke winter zo vreselijk veel ouder, meestal ouder vandaag, uh, om het leven komen? Nou, het, uh, sowieso wonen uh, uh, de meeste Britse ouderen in slecht geïsoleerde huizen. Dat is eigenlijk wel een heel groot probleem. En uh, ja, het is niet zozeer de kou, maar het is voornamelijk de brandstofarmoede waar 5 miljoen Britten uh, in leven. Dat zijn voornamelijk oude mensen. En uh, ja, je leeft zeg maar, in brandstofarmoede als je meer dan 10% uh, van je inkomen uitgeeft aan gas en elektriciteit. Yeah. En het Britse staatspensioen is verre van riant. En alleenstaande die zijn hele leven premie heeft betaald krijgt maar 400 pond per maand... Ja. Nou ja, als je daarbij optelt de inflatie die nu rond de 5% ligt en de voedselprijzen die stijgen en um, oude mensen die dus wel een gevulde spaarrekening hebben, uh, ja, die zien dat dus ook nog eens verdampen door de lage rente. Ja, ja dan is het dus een, voor, voor, voor veel Britse ouderen een kwestie van uh, heat or eat, doen we de kachel aan of kopen we eten? Ja, en dan staat er dus iemand van de thuiszorg aan de deur uh, met dat nieuwe alarmeringssysteem. En dan zegt zo'n mevrouw of meneer, ja luister eens, uh, ik kan kiezen tussen of de kargalaan of uh, een, een kopje soep vanavond. En wat zegt zo'n thuiszorg meneer of mevrouw dan? Nou ja, dat is dus inderdaad ook een beetje een heel raar, uh, ja, rare situatie zoals je dat nu schetst inderdaad. En uh, dat is ook de kritiek die hulporganisaties hebben van, joh ja, um, het is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar goed, uh, het, het grootste onderliggende probleem is, is hoge energieprijzen. En uh, het, ja, veel, veel, veel uh, oudere Britten die, uh, die nemen ook al zelf maatregelen. Die gaan dan bijvoorbeeld uh, tijdens een koude dag gewoon in één kamer van hun huis zitten. En die verwarmen ze. En daar blijven ze dan gewoon de hele dag. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel uh, best wel, uh, ja, dat is natuurlijk vreselijk eigenlijk als je daarover nadenkt. Ja, misschien dus... hadden ze die 30 miljoen pond meer beter aan die mensen kunnen geven uh, dan aan zo'n alarmeringssysteem. Nou ja, het punt is ook dat um, per saldo uh, wordt er ook minder ge uh, geïnvesteerd. Het, is, het, het, het, het heeft iets weg van een soort van PR-actie uh, van de regering. Want um, per saldo wordt er dus minder uitgegeven aan dit probleem dan in voorgaande jaren. En sommige projecten die, op, die gericht zijn op betere insolatie, uh, worden ook pas in de tweede helft van 2012 ingevoerd. Dus ja, de komende winter heeft men daar dus eigenlijk uh, vrij weinig aan. Ja. En je moet erbij optellen ook nog dat de NHS, dus de Britse Gezondheidsdienst... Ja. die geeft jaarlijks 850 miljoen pond uit... vanwege de impact die de kou heeft op de gezondheid van de Britten. Goed, meer een PR praat dus. Jolanda Bobeldijk vanuit Engeland. Zometeen meer naar het nieuws met Jan van der Putten.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 Dit is Radio 1.